Welkom bij Lekker weg in eigen land. De Maand van het Groene Hart sluit muzikaal af. Zondag zetten diverse artiesten de markt in Gouda op zijn kop tijdens de Oranjenacht. En op Koninginnedag geven Jan Veen en Petra Berger een Oranjeconcert in Woerden. Kijk voor alle gegevens en meer uitjes op www.groenehart.nl. Kom tijdens de meivakantie naar het Militaire Luchtvaartmuseum. Van 29 april tot en met 6 mei vindt het evenement Lego at MLM plaats. Kom ook en doe mee aan de Lego Bouwwedstrijd. Toegang is gratis. We zijn gesloten op maandag en zaterdag. Kijk ook op militaireluchtvaartmuseum.nl U kunt alles nog eens nalezen op lekkerweg.nl Dit was Lekkerweg in Eigen Land. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven...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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Matthijs Deen en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Populisme en oranje vanmorgen. Nu we toch dwalen in het niemandsland tussen het gedoogkabinet en koning in de dag. Historicus Gerrit Voerman is hier. Hij schreef het boek Populisten in de polder... waarin hij onze vaderlandse populisten de eer doet van een gezamenlijke geschiedenis. Een onderwerp overigens dat onze andere gast vanmorgen, historicus Koos Huizen... ook zijdelings aanstipt in zijn boek Nederland en het verhaal van Oranje. Want daarin staat de theorie nog eens aangehaald... dat wie probeert een land zijn eigen nationale verhaal te ontnemen... zijn politieke en culturele traditie in de uitverkoop doet... en zo ruimte schept voor populisten. En wat is dan ons nationale verhaal? Oranje. Dus laten we er maar zuinig op zijn, betoogd Huizen. Want we hebben samenhang nodig en het biedt voldoende democratische aanknopingspunten om ermee door te kunnen deze dagen. We zouden kunnen beginnen door Koninginnedag te verplaatsen... naar de geboortedag van Willem de Zwijger, betoogd hij. Aan het eind van dit uur staan we stil bij leven en werk van historicus Jacques Gielen, die vorige week overleed. Bijna twintig jaar geleden in de eerste uitzending van OVT las hij zijn essay over historisch besef. Hij stond dus aan het begin van het programma. We gaan hem even herdenken. In het tweede uur een spoor terug over het ezelproces proces tegen Gerard Reven. En Paul Arnoldsen en Han van der Horst recenseren onlangs verschenen historische boeken. Onze columnist vanmorgen is Nelke Noordervliet. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Je yes, eerste populisten, het zou het politieke einde van Wilders kunnen zijn... dat we de afgelopen week hebben mogen meemaken. En het zou zomaar kunnen dat het ooit als de voornaamste historische verdiensten... van het kabinet Rutte genoteerd zal worden. Dat het onbedoeld Wilders de gelegenheid bood om zichzelf op te blazen. Mocht dat zo zijn, en de PVV niet via een briljante politieke manoeuvre... toch weer in het centrum van aandacht en invloed terugkeert... dan kan je je afvragen of hiermee het populisme in de politiek... weer een tijd over zijn hoogtepunt heen is. Want hoe duurzaam is het populisme hier te landen eigenlijk? En wanneer begon het? Ja, allemaal vragen waarop we over een kleine twintig minuten het antwoord weten. Want om ons bij te praten aan tafel over dit jonge verschijnsel... in de Nederlandse politiek althans. Historicus Gerrit Voerman, hij schreef samen met historicus historicus Paul Lucardi, het boek Populisten in de polder. En vanochtend gaan we een aantal van die populisten laten horen. En we gaan proberen te ontdekken wat de toekomst... en ook wat de geschiedenis is van deze beweging in ons land. Gerrit, welkom. Eerst maar even Geert Wilders. Hebben wij nu het afgelopen week begin van het einde gezien? Dat denk ik niet. Uh, het is maar ook de vraag wat je bedoelt met uh, het begin van het einde. Ja, het begin einde. van het einde van Wilders. Van Wilders. En, en zijn club. Ja. En zijn, en zijn, nee, niet zo oneerbiedig. En zijn partij. Ja. Of nou, ik bewezen. denk dat, dat uh, voorlopig uh, uh, de regeringsverantwoordelijkheid... of uh, het mogelijk maken van een kabinet, dat dat er niet in zit. Maar dat, ik denk niet dat de electorale rol van de PVV is uitgespeeld. Je zag al meteen na de, na de crisis, uh, na de val van het kabinet... dat Wilders uh, de verkiezingen in die Europese context plaatste. Uh, naar hen, zijn idee zou uh, uh, zouden... Door de dictator van Brussel, de AOW, is in Nederland moeten bloeden. De PVV was de enige partij die de rug recht hield. En daarmee is, denk ik, de inzet uh, uh, uh, voor die verkiezingen voor Wilders uh, duidelijk geworden. En ook meteen het populistische karakter. De gevestigde partijen die doen mee aan die uitverkoop aan Brussel. En Wilders uh, staat pal voor de belangen van uh, Henk en Ingrid. Ja, wat wel interessant is overigens in dit geval. is dat je voor het eerst in de Tweede Kamer een soort zucht van verlichting zag. Eigenlijk voor het eerst sinds jaren. In een debat heeft hij de regie niet meer. En dat was wel een opvallend moment. Zou het misschien zo kunnen zijn dat hij nu de regie verloren is en niet zomaar meer terugkrijgt? Nou, dat zeker denk ik wat betreft uh, zijn bijdrage aan het bestuur. Uh, uh, het, je zag ook dat uh, de, de fractievoorzitters bijna allemaal op slot na uh, negeren wilden gewoon. Uh, hij had er echt voor hen afgedaan. Maar het is toch iets anders dat, uh, dat, dat uh, in de Kamer op die manier wordt gereageerd en hoe de kiezers uh, erop reageren. Ik denk dat het volk. Op hem kan, hij kan op het volk blijven vertrouwen. Nou, een denk. deel ja, op zijn elektraat... Een deel van de ja, elektraat gaat niet een groot deel op de de... naar de SP lopen? Omdat dat ze zou kunnen. Ja, zijn er is, er is natuurlijk concurrentie uh, tussen, de, tussen de SP en, uh, en de PVV. Omdat de PVV ook langzaam en zeker... op sociaal-economische uh, terreinen uh, linkser is geworden. Uh, dus de PVV moet zeker uh, ook uh, rekening houden met, uh, met, met concurrentie. Maar dat neemt niet weg dat, er toch altijd, dat een, een deel van die aanhang... toch uh, gewoon voor op Wilders zal stemmen... wat er min of meer wat er gebeurt. Want Wilders probeert uh, zijn... Uh, zijn positie in het populistische perspectief te plaatsen... van hij als buitenstaander die opkomt voor de belangen van, van, uh, van het volk... van Henk en Ingrid, tegenover die gevestigde politiek... die uh, daar niet naar wil luisteren. Ja, goed, want nu, nu noem je al meteen een beetje wat in jouw boek... de kern is van wat populisme is. Die, die enorme zwart-wit tegenstelling dus aan de ene kant... iemand die als uitzonderlijke, achtige figuur... Een beweging de belangen van het volk begrijpt en behartigt en aan de andere kant de zogenoemde gevestigde elite. Die, die term populisme, wanneer wordt die nou eigenlijk voor het eerst echt gemunt dat het dat in deze betekenis? Uh, dat is uh, eind 19e eeuw in, uh, in Amerika. Uh, dan uh, dan uh, uh, is er een beweging die zich uh, uh, sterk maakt voor, uh, voor de kleine man. Uh, en die partij die probeert door te breken uh, tussen de. of een, een positie te verwerken de, te verwerven tussen de Republikeinen en de Democraten in. Dat Lukt eigenlijk niet. In dezelfde periode of iets eerder heb je natuurlijk ook de populisten in Rusland. Dat zijn vooral studenten die naar het volk gaan. Ze vinden dat het volk wordt, uh, wat, wordt uh, uitgebuit, wordt uh, klein gehouden door een gevestigde elite. Dus je ziet steeds dat die populisten uh, die tegenstelling tussen volk en elite proberen te, te, te benutten. Um, dus het is eigenlijk een soort uh, verschijnsel wat zich uh, aanvankelijk in, in Amerika en Rusland in de tweede helft 19e eeuw voordoet. Dan zie je het in, in Zuid-Amerika opkomen. En in Nederland is het toch tamelijk, uh, van tamelijk recente oorsprong: uh, dat populisme. Uh, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat, dat het eigenlijk voor het eerst... aan het eind van de, van de 20e eeuw, dus een jaar of 20, 25 geleden... Uh, pas in, Nederland, in de Nederlandse politiek uh, zich voordoet... op de wijze zoals wij dat hebben uh, gedefinieerd. Ja, dus dan hebben we het over de jaren negentig. Maar ja. laten we nog even bij die definitie stilstaan. We hebben al, je hebt al gezegd, het is, of uh, samengevat... het is die tegenstelling tussen eerlijk volk... en uh, wat de macht kwijt is, en uh, elite... waar heel erg in gezin wordt... Maar, wat is er nog meer over te zeggen? We definiëren het dus. Nou, populisten gaan uit van een, van een kloof tussen volk en de elite. Het is al gezegd, en uh, tegelijkertijd uh, vinden ze dat het volk en elite homogene eenheden zijn. Het volk heeft eigenlijk één belang. Dat is ook te <coughs> kennen wat dat belang is. Het is dus tegen het pluralisme dat er meerdere belangen en opvattingen zijn. En het volk is ook goed, ja. het is inherent goed. En de elite is zelfzuchtig, heeft ook één belang, namens zijn eigen belang. Is zelfzuchtig en is daarmee eigenlijk moreel slecht. Dus je hebt ook een... een, een, een, een het goede volk staat tegenover de slechte elite. En eh, om nou te voorkomen dat eh, de elite het voor het zeggen heeft... en, en, de, en de volkswil eh, vervormt moet het volk op, uh, op andere wijze uh, zijn invloed kunnen uitoefenen. En dat moet langs direct democratische weg... door referenda, door volksinitiatieven... of door de directe uh, verkiezing van, van burgemeesters... of van de premier uh, of de commissaris van de koningin. Of, zoals Wilders ook zegt, uh, rechters moeten uh, door het uh, volk verkozen worden. Dus de invloed van het volk op die elite moet veel groter worden... zodat het elite niet uh, zijn eigen belangen kan uh, najagen. Dus in die zin heeft D66 ook populistische trekjes? Ja, dat dat, dat, dat lijkt erop. Maar we zeggen dan in dat boek dat er toch een slag anders ligt. Omdat D66 niet uitgaat van die homogeniteit van het volk. En die homogeniteit ja. van de elite. D66 heeft het niet zozeer over volk als over burgers. En burgers dat is meer een individualistische benadering. En dat betekent dat we D66 eerder radicaal democratisch vinden. Dus wel uitgaande van de volkssoevereiniteit. Maar niet van zo'n homogene elite en zo'n homogeen volk. En terwijl populisten wel het volk als eenheid zien. En ook de elite als eenheid. En het volk als goed zien en de elite als slecht. En dat doet D66 ja, niet. In zekere zin misbruiken ze, of misschien gebruiken ze juist goed... de, de gedachte van Rousseau, de algemene volkswil. Nou ja, da, of da, het dan te ingewikkeld? Nee, want eh, populisten vinden wel dat er, dat er iets van zo'n wil is. Hè? Dat het volk eh, één belang heeft en dus eigenlijk maar één wil heeft. Ja, en, dus dat, dat gaat terug op Rousseau. Ja. En het volk herkent de zijnen. Met de politieke stijlbedrukken. Ja. Want dat, dat hoort er dan bij. Dit is meer de ideologische uh, benadering van het populisme. Het is trouwens geen complete ideologie. Het gaat eigenlijk vooral over de relatie tussen volk en, en, en, en, uh, en, uh, en, de, en de bestuurders. Of tussen kiezers en gekozenen. Terwijl ideologieën of veel meer uh, aspecten van het leven uh, opvattingen hebben. Maar bij zo'n ideologische uh, populistische opvatting hoort ook een bepaalde stijl, een bepaalde retoriek uh, of tactiek, argumenten. Je kunt bijvoorbeeld een, een populistische. Uh, Stijl hebben zonder een echte uh, volbloed populist te zijn in onze optiek. Van Mierdo had zeker de zin een beschaafd populistische stijl. Voor ja, die tijd misschien. Nou ja, Populistisch. Ik zou eerlijk zeggen, ik zou Hans Wiegel een beter voorbeeld ja, dus, vinden. Okay. Hè? Ja. Als Wiegel werd geïnterviewd in de jaren 70... en er was een, hij zat natuurlijk in de oppositie tegen het kabinet in uil. dan kon hij zich soms omdraaien naar de camera... en dan ja. begon hij over de mensen in het land die ook wel wisten... dat er veel misbruik werd gemaakt van de sociale uh, voorzieningen... en dat er nodig moest worden aangepast. Terwijl Wiegel geen populist was, want de VVD en, en hij ook... Moest niks van een referendum hebben. Wiegel heeft nog in, wanneer was het in 1999, de invoering van een referendum al mogelijk gemaakt als Eerste Kamerlid? Dus Dat is maar, niet echt populistisch. Maar die stijl, het is duidelijk, dat is, dat is niet zozeer alleen. Ja, hoe, hoe zou je die in een paar woorden verder omschrijven? Een stijl, de populistische stijl, um, gaat. Ja, die herken je eigenlijk aan, aan uh, dat men daarmee toenadering zoekt tot het volk. In, bijvoorbeeld in het woordgebruik. of in, in, Dat kan ook uh, vulgair woordgebruik zijn. Plat. Maar ook door uh, je te beroepen op het gezond verstand van de mensen. Op Henk en Ingrid. Hè, dat zijn, is ook nog zo'n stijlvoorbeeld. De SP heeft het vaak over de gewone man uh, gehad. Of de man in de straat. <kuggen> ja. Dat zijn allemaal van dat soort voorbeelden die, uh, die, uh, die, die erbij... Die, die licht op... op de tong van de populisten liggen. Goed, we gaan, we gaan die diepere geschiedenis gewoon vergeten. Ik had die nog genoteerd. We hebben Johan Derk van van de kapellen tot een pol als oervader van het populisme... wordt hij wel eens beschouwd, hè? de 18e-eeuwse patriot met het uh, pamflet aan het volk van Nederland. Die wouden we toch... Na, nou ja, interessant is, nummer, interessant ja. is dat Fortuyn zich daarop beroept op dat pamflet. Ja, uh, uh, ja, dus, uh, dus in die zin heeft uh, de baron wel iets populistisch... maar het voert misschien wel te veel om dat allemaal precies uit te gaan leggen. Ja, het was een baron... En hij heeft in ieder geval een stijl, was hij vooral populistisch misschien. Ja, en hij vond ook dat, dat het volk meer te zeggen moest hebben. Maar het probleem was natuurlijk dat het volk in die periode, eind 18e eeuw, niet als zodanig bestond. Uh, en ook, hij was eigenlijk voor een soort gekozen uh, volksvertegenwoordiging. Dus een representatief systeem wat niet direct populistisch is. Want het is meer indirect in plaats van direct. Wat we doen is het volgende. We hebben een baron als oervader en dan krijgen we eigenlijk een boer als... Tweede oervader, zo wordt het wel eens gezien. We gaan, we, we gaan een stelletje stelletje, we gaan naar een aantal mensen luisteren... die tot populist zijn benoemd. Of halve populist zijn benoemd. Of dus kwart populist zijn benoemd in jouw boek. En we beginnen hier bij nummer 1. Komt-ie. We hebben gezegd, wij zullen de strijd tegen de dwang... en tegen de regisme, wat we buiten de Kamer zoveel jaren gevoerd hebben... nu in de Kamer voortzetten. Uh, bent u nog een beetje bezorgd over dat u nog niet bepaald... een hartelijk welkom hebt gekregen? Nee, maar dat is ook volkomen te begrijpen. Want de stem die wij gekregen hebben, die hebben zij moeten missen. Mm -hmm. Dus elke nieuwe partij is bij voorbaat al een vijand van alle bestaande partijen. Ja, nou, herkend, Boer Koekoek. Ik, ja, nee, ik geloof het niet, het is 1967. De boer Koekoek en zijn partij is met zeven zetels de Kamer binnengestormd. Het, het is een geweldige uitslag, maar de uitslag had nog beter kunnen zijn... want ze hadden daarvoor nog prachtige gemeenteraads- en statenverkiezingen. Maar goed, uh, dit is er één. Wat is, maakt hem wel en niet populistisch? Nou, ik zou zeggen dat hij niet een echte populist is... in de ideologische zin des woords omdat hij niet van volkssoevereiniteit uitgaat. Hij gaat uit van de soevereiniteit God. Hij is ook uh, christelijk. Uh, dus hij vindt niet dat het volk uh, alle macht moet hebben. Maar hij heeft wel een populistische stijl. En dat hoor je heel goed hier. Uh, hij, hij trekt zich ook weinig van aan... dat hij, uh, dat hij plat Nederlands praat, hè, in dialect praat. Dat brengt hij ook in de Tweede Kamer. Dat was natuurlijk ook een soort stijlbreuk. Maar hij heeft het ook het argument van... ja, wij zijn buitenstaanders en die gevestigden... die houden daar niet van, die zien ons liever niet omdat we zetels van ze afpakken. Dus hij, hij profileert zich ook als, als buitenstaander. En dat doen eigenlijk alle populisten. De, tot, op, tot op de dag van vandaag. Alleen niet elke... Wat Boekoeken dus niet doet, is zeggen dat... alle macht naar het volk moet. Juist. We gaan er nog een doen. En uh, dat is een, een, een vrij vergeten populist... zal ik maar zeggen, voor het gemak even. En we hebben twee fragmenten, want we konden niet kiezen. Hier komt fragment 1. Zo werd eerder dit jaar... Onze blanke boeren te verstaan gegeven dat ze struisvogels moesten gaan fokken. Omdat het geld op zou leveren. Ja, u hoort het goed, landgenoten. Struisvogels. Die neffige, homofiele, variété-artiesten van het dierenrijk. Wat is er mis met onze Hollandse kip? De haan, de gans en de slavink. De cd zou het wel van de daken willen schreeuwen. Eigen vogels eerst. Goed, uh, uh, nog eentje. Veel mensen praten over ons. Andere partijen nemen onze standpunten over. Helpt u de CD hen onder druk zetten? Wij zullen duwen tot het land weer in de goede richting komt. U weet wel waarom. Nee, nee. Eigen vogels eerst en wij zullen duwen tot het land weer in de goede richting komt. En dan achter dat verneiniging zinnetje, u weet wel waarom. We horen achterinvolgens Erik van Muiswinkel en Hans Janmaat als Janmaat. Uh, Gerrit Voerman, hebben we hier de eerste echte populist van Nederland? De fulltime prof? Nou, het, gaat, het gaat in de richting inderdaad in de jaren tachtig. Het heeft ook te maken met het feit dat die verzuiling uh, langzaam en zeker uh, ten onder gaat. Er komt ook meer ruimte tussen de kiezers en de partijen. De, de kiezerstrouw neemt af dat Er is ruimte voor nieuwkomers om daar uh, gebruik van te maken. Maar wat, wat Jan maar doet is inderdaad, uh, hij zet zich af tegen die gevestigde elite. Tegen die partijen die niet luisteren naar wat, wat het volk uh, eigenlijk vindt. Ten aanzien van, uh, van, van, van, uh, van buiten. Buitenlanders. Dat is het vreemdelingenbeleid, dat is het voornaamste standpunt van de partij. En hij combineert dit ook met nationalisme. Het is gevaar voor Nederland, voor de Nederlandse identiteit, voor de Nederlandse cultuur... dat er allemaal buitenlanders het land binnenkomen. En wat Jan Maat zegt, het, het kwam een beetje tot uitdrukking in het, in het fragment... maar ook in, in wat hij heeft geschreven. De gevestigde partijen luisteren niet naar, naar wat die, er in de die, samenleving leeft. Dus van die dubbele definitie van jullie, die twee hoofdcriteria, volk voor alles, hè, de macht terug aan het volk... en een soort volkse stijl... daar komt hij toch echt ja. akelig dicht in hij de buurt? Komt, of akelig, ja. komt hij dicht in de buurt? Ja, hij komt inderdaad uh, daarmee uh, daarbij dicht in de buurt, ja. Nou, we gaan er gewoon nog in doen. En uh, ja, daar gaan we ook gewoon eerst weer luisteren. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg... in ja. het pas van drie uur, dus ik vind alles prima, ja. hoor. Maar ik, ik vind ook alles prima, maar ik kijk naar de avond die voor ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Even een vraag stellen. Ja. Nee, meneer Marijnissen...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 Um, ik weet niet of er nog toelichting behoeft, maar toch maar eventjes. Dit is het Tweede Kamer debat. Uh, Jan Marijnissen, die nou ja, tegen uh, uh, wijsglas uh, uh, nogal onbeschoft... In, uh, op dat moment, althans naar de heersende normen, in de Kamer optreedt. Um, is dat typerend voor het soort populisme? Want dat, dat schrijf jij dat de SP dat heeft uh, van de SP, de, de, deze stijl. Is dit ook nieuw op dat moment in de Kamer? Is dit de eerste... Populist? In um, de Kamer althans. Er zijn een paar vragen in eerste plaats. De SP is naar ons idee in de jaren negentig populistisch te noemen. Omdat ze uh, uitgaat van die, elite, van die kloof tussen elite en volk. En ook uh, het daarbij behorende programma heeft om die kloof te overbruggen, Namelijk uh, directe verkiezing van de burgemeesters, referenden, etc. Wat ik al eerder heb genoemd. En... Dus dat is uh, zeg maar de reden waarom we de SP populistisch uh, noemen. Dan zie je ook dat ze een populistische stijl en retoriek gebruiken. Dat stem tegen stem SP, dat protestachtige. En met Marijnus hebben ze natuurlijk een hele goede of eloquente woordvoerder. Die man die kon dat heel goed uh, uh, naar voren brengen. En zoals we net ook al hoorden in de, in de Tweede Kamer... het was duidelijk dat hij zich ook niet wilde conformeren... aan die cultuur en aan die normen van de Kamer. En dat, dat lees je ook in allerlei interviews uit die periode met Marijnissen. Hij heeft het er dan over... Uh, omdat hij ook natuurlijk een arbeidersachtergrond heeft... hij kan ook vergelijken met wat hij eerder in zijn leven heeft gedaan. En hij zegt van ja, ik loop daar rond in Den Haag... met een zak cement van 25 kilo ja. op mijn nek... en het, is, het gaat allemaal zo moeizaam en traag. En ik kom s'avonds thuis en ik denk, wat is er gebeurd... Pier verplaatst van links naar rechts. En dan, dan vroeger, toen ik dan vroeger met mijn enkels in de modder stond... in een fabriekje ja. waar we ja. deuren maakten. De grap is natuurlijk dat Jan Marijnis een middenstandsachtergrond heeft... en zelf er een arbeidersachtergrond van gemaakt heeft. Nou, maar Hij heeft natuurlijk de worstenfabriek van ja, Zarenburg... Ja, dat net, het is een middenstandskind ja. dat naar de fabriek ja. is gegaan. Maar ja. hij heeft zeker uh, ervaring in die, uh, die ja. fabrieken uh, opgedaan. En, dat, en die zet hij ook in. Als contrast tegen die parlementaire uh, en, uh, en, cultuur. En, en nu is het aardige maar hij, hij weigert dus ook aan jullie boek mee te jullie hebben hem benaderd, omdat hij zegt wij zijn geen populistische partij, dat vat hij denk ik zelfs op als een belediging. Heeft hij, heeft hij daar een punt, of zeg je nee, absoluut? Nou, uh, nee, ik denk dat, die, dat de SP in de jaren negentig zeker populistisch te noemen is, nu is het anders geworden, ook omdat ze, uh, de partij flink uh, koerst op, uh, op bestuursverantwoordelijkheid in, in gemeentes, maar ook uh, landelijk, en de partij heeft ook een aantal van die direct democratische voorstellen uh, afgezwakt. Het gaat de SP niet meer om de directe verkiezing van de burgemeester, maar dat moet nu via de gemeenteraad gebeuren. Met andere woorden, de partij die heeft het representatieve democratische bestel meer omarmd dan destijds in de jaren negentig. Ja, dus ze hebben vanuit de oude massalijn Maoïstische tijd de populistische stijl overgehouden, in ja. zekere zin. En dat begint nu een be die stijl is er nog, maar de politieke uh, plaatsbepalingen en eisen, uh, die, die zijn hebben, veranderd. wat anders. Ja. Goed, gaan we er nog in doen, uh, de laatste. En uh, ja, weet je, gaan we ook gewoon maar weer luisteren. En u bent niet alleen een ja. leugenaar, ja. maar u bent een ophitser. Een ophitser. Een ophitser waarmee u, Nederlandse, en u het bent Nederlandse volk. En onder de gordel lust, populist. Ja. Weet u bent een populist. Populist. Weet u wat ik zo vreselijk vind? Ja. Ik Dat vind u, vind u potentiële angsten bij het Nederlandse volk tegen vreemdelingen exploiteert. Weet u wat u doet met dit tegelijkertijd. Exploiteert heb... om, om, u, om u die boekjes die overigens nog voor geen gulden informatie bevatten, omdat dat te beschuldiging. Ja, Wat is onbeschuldiging? Probeer... Net U bent een buitengewoon minderwaardig debat... mens. Weet u dat? Ik probeer in mijn boek het te verbreden, meneer Debat De van te bevreden. mensen te verbreden. op te En de, de politieke van u te bestrijden. U probeert mensen tegen elkaar Toon op te hitsen. dat aan. Waarom denkt u dat Jan Maat u een zetel aanbiedt? Moet ik daar verantwoording vragen? Ja, dan moet u verantwoording vragen. Ja, zeker. Ja, veel mensen zullen dit toch herkend hebben, denk ik. Dit was een aflevering uit het tv-programma Het Lagerhuis in 1997. Marcel van Dam, jawel, in debat met toen nog professor Pim Fortuyn... over zijn boek over het dreigende islamgevaar... wat in zijn ogen als zodanig er was. En, nou ja, het aardige is natuurlijk hier dat... Uh, uh, Laat ik het zo zeggen, Fortuyn tegen Van Dam roept u bent een populist. Maar Gerrit voerman een, een, een fragment wat in elk geval laat zien dat de zittende politiek zich werkelijk geen raad weet met Pim Fortuyn als zeg maar de eerste 100% geslaagde populist die echt ook, want dit, dit is nog voorafgaand aan zijn grote succes, maar men kennelijk voelt, ken, voelt men al dit, dit is een gevaar. Ja, en dat was natuurlijk heel duidelijk bij dat debat... na de raadsverkiezingen van begin maart 2002. Toen Fortuyn heeft natuurlijk die politieke elite op de schop genomen. Hij heeft zich er tegen afgezet, gezet, volgens het populistische stramien. Ik ben een buitenstaander, jullie willen mij er niet bij hebben. Je verdeelt de baantjes onder elkaar, je houdt de deur gesloten. Jullie hebben partijsubsidies die, die voor de partijen besteed worden. Ik heb niets, dus ik moet wel naar, naar geldschieters in, in de samenleving. Hij, hij zette dat zijn opkomst uh, in dat populistische stramien. En hij had het ook over oude politiek en nieuwe politiek. En hij was natuurlijk de belichaming van die nieuwe politiek. Ook, ook, ook in zijn voorkomen, in zijn stijl, in zijn manier van doen. Hij straalde het uit uh, dat hij, uh, dat hij uh, nou ja... Uh, geen zin, hij, hij, hij sprak een andere taal. Uh, en hij, hij presenteerde zich anders op zo'n manier... dat de anderen daar ook wel bij verbleekten. Nou, dat bleek dus heel duidelijk uh, bij het uh, de debat van 2 maart. Ja. Toen uh, Melkert en, uh, en uh, onderuit gezakt in een stoel hingen... als zoutzakken en Fortuin daar uh, victorie kraaiden. Ja, wat, wat, nou wat, ik, wat ik in ieder geval aan jullie boek opvallend vind... is dat ik de indruk heb dat jullie zeggen... eigenlijk een, een soort, nou laat ik het boodschap... is een wat zwaar woord, maar eigenlijk... Kijk, je ziet steeds de reactie in de Nederlandse politiek... Die, die, die, dat populisme is niet zo onfeerlijk. Dat wordt in feite steeds, wel, als het even kan, afgeserveerd. En eindelijk is jullie boodschap... hou er nou eens rekening mee dat we... Er mee moeten leren leven als een bestaande politieke werkelijkheid. Dit gaat het niet meer over, dames en heren. Dit verdwijnt niet. Dit is een onderdeel van de moderne Nederlandse politiek. Is dat inderdaad wat jullie beogen te melden? Ja, ik denk dat, dat het weinig zin heeft om, om door een moralistische bril naar het populisme te kijken, want het gaat erom ook om te begrijpen wat er gebeurt. En als je ziet uh, met welke problemen dat de opkomst van het populisme samenhangt, dat is het integratieprobleem, islam, uh, uh, uh, uh, de integratie, uh, maar ook de Europese integratie, dat zijn, dat zijn zijn, uh, zaken die niet eentje verdwijnen. Daar hebben we de komende decennia uh, nog veel mee te maken. En zolang die uh, uh, uh, thema's er zijn, zullen er ook partijen zijn, populisten zijn die daar gebruik van proberen te maken. Goed, Gerard Voerman, dank voor je toelichting. Het boek heet dus geschreven is samen met Paul de het Heet dus populisten in de polder en is uitgekomen bij uitgeverij Boom. Ja, u luistert naar OVT. Mailt u ons op ovt@vpro.nl. Het is nu bijna half elf. Het woord is aan Nelleke Noordervliet. Op 23 juli 1955 bracht het koninklijk paar... met de Franse president René Coty en zijn vrouw een bezoek aan Rotterdam. De koningin kwam in die tijd vaak naar Rotterdam. Aan koninklijke vrienden en presidentiële connecties liet ze zien... hoe we na het bombardement en de bezetting de handen uit de mouwen hadden gestoken. Ze waren kennelijk trots op ons. De prins en monsieur Coty maakten een rondvaart en een rondrit... om de wederopbouwende havens te inspecteren. De koningin en madame Coty gingen naar het tofstomme instituut... en het oogziekenhuis, echt wat voor vrouwen. En gezamenlijk brachten ze s middags na de lunch bij de Maas... een bezoek aan museum Boymans. Wij kinderen, de volwassenen waren druk bezig met bouwen en met werken... werden die middag van vlaggetjes voorzien en langs de schiekade geposteerd... Want de koningin en haar gasten zouden daar langskomen... op weg terug naar huis. Zwaaien dus. Het was de eerste glimp die ik van royalty in het echt opving. Het was heerlijk weer. Maar de stoet was teleurstellend snel voorbij. Toch zie ik ze nog. Ze zaten in een open auto. Het is een nooit genomen maar glasheldere foto uit mijn jeugd... die in het plakboek van mijn geheugen tijd ligt te verzamelen... Maar ik keek met enige afgunst naar de prinsesjes. Vooral naar hun jurkjes van batist en Organza. Hun schoentjes en hun immer smetteloos witte sokjes. Het verdragen van beleefde persfotografen... Koninklijke Hoogheid, kunt u even naar mijn vogeltje kijken... leek mij een geringe prijs voor zoveel luxe en financiële zekerheid. Ook nooit gebrek aan vriendinnetjes. Hun leven speelde zich af in de zon... Het mijne in het duister. Soesdijk was een idylle, de prins de beste ambassadeur van ons land, de koningin een hartelijke, iets wat onhandige moeder en de eenzame oude prinses op het loo een mythe. In onze kringen van geschoolde arbeiders, PvdA-aanhangers, werd bepaald geen overdreven eerbied geventileerd voor de monarchie. Met enige lacherige schamperheid werd gesproken over Bernards escapades... en over Juliana's zweverigheid. Verder haalde men de schouders op. Men had lak aan erfelijke autoriteit. Vader Drees, dat was pas een man om tegenop te kijken. Toen ik in Leiden ging studeren, maakte ik kennis met de andere kant. De kringen die resu waren aan het hof en die daar prat op gingen. Juliana had er gestudeerd, Beatrix had er gestudeerd, Margriet studeerde... Er. Op diverse feesten en reuniste waren de koninklijke dames aanwezig, gewoon als mensen. Koningin Juliana had er altijd het grootste plezier en was zeer aanspreekbaar met haar glaasje sherry en haar sigaretje in de hand. Na een optreden met mijn cabaretgroepje toeterde de hofauto naar me op het Rapenburg Met een Juliana achterin die enthousiast naar me zwaaide. De ja-knikkende en bewonderende omgeving, een soort cordon sanitaire... moet nadelige invloed hebben op de realiteitszin van vorsten. Enkele malen ben ik de laatste jaren in de gelegenheid geweest... dat circus te observeren. Hoe niemand, hare majesteit, durft tegenspreken in een gesprek. Hoe er in een kring waarin de koningin verschijnt... opeens een soort glimlachende kruiperigheid... als een waas over de aanwezigen daalt... Hoe iedereen zichtbaar een beetje buigt en de pluimen der ter strijkage klaarhoudt. Het lijkt me voor haar geen leven. Er wordt wel eens gesproken over een glazen plafond. Maar een vorst staat achter een glazen muur. Aan de andere kant ziet hij of zij mensen naar hem zwaaien, naar hem buigen en knipmessen. En de geluiden die doordringen zijn zorgvuldig gescreend. En dan al die gruwelijk vervelende staatsbezoeken en diners. En de kwelling van Koninginnedag. Daar kan een mens niet een heel leven lang onder gebukt gaan. Dat mag men van niemand vragen. Ook uit mededogen ben ik republikein. Ja, omdat je zo van oranje houdt. Ja. Ja. Toen wij in... Uh... In 2010 onze luisteraars vroegen of we namens hen een ongevraagd advies konden geven aan Willem-Alexander om, net zoals zijn voorgangers hebben gedaan, bij zijn aantreden een datum aan te wijzen voor een heuse nationale feestdag, een nieuwe versie van Koninginnedag. En wat die datum dan zou moeten zijn, gaf het grootste deel van onze luisteraars aan dat dat het beste 26 juli zou kunnen zijn. De dag dat in 1581 de Staten Generaal het plakkaat van verlatingen tekende. Onze onafhankelijkheidsverklaring eigenlijk, waarin we Philips II de deur wezen. Historicus Kooshuizen, vers gepromoveerd op zijn boek Nederland en het verhaal van Oranje, betoogt dat de keuze toch oranje gekleurd zou moeten zijn. Namelijk 24 april, de geboortedag van Willem de Zwijger. Huizen, die zich zorgen maakt over de samenhang in onze maatschappij, onderzoekt in zijn boek wat het verhaal van de Oranjes betekent voor ons, voor ons natiebesef, voor onze democratie voor vandaag, voor ons gevoel van ons. Meneer Huizen, welkom. Gefeliciteerd met uw promotie. Binnenkort komt Alexander op de troon. En dan gaat hij waarschijnlijk doen wat zijn voorouders ook hebben gedaan. Dan gaat hij zeggen wat zijn feestdag wordt. Willem-Alexander is zelf 27 april jarig. Een datum. Maar ik neem aan dat u hem als historicus aanspreekt. Die met de datum van 24 april het land een blijvend geschenk zou kunnen geven. Een echte vaste historische nationale feestdag. Een feest met een verhaal. Niet alleen maar een feest. Niet alleen goed voor zijn oranje film, maar ook voor het land... Zit ik ernaast? Is dit nee, het? Nee, nee, het zou kunnen. Dat, is, en dat lijkt me op zich geen, geen gekke gedachte. Dat is namelijk het, het punt, toen ik bezig was met mijn boek, toen was ik eigenlijk toch bezig met de cultuurhistorische context van onze democratie. En als je in het verleden kijkt, is aan de ene kant dan heb je een merkwaardige paradox. Aan de ene kant zie je die uh, oranje liefde door de, door de eeuwen heen, die toch elke keer wel weer terugkomt. En aan de andere kant, dat is ook een element... dat is toch een soort republikeins sentiment... een, een republikeinse gezindheid. Het moet, niet te, het moet allemaal niet te monarchistisch zijn. Ook de mensen die oranje gezind zijn... die zijn niet echte monarchisten... zoals je dat in Engeland kent en dat soort dingen. Dat republikeinse verleden, dat zit er toch wel in. Nou, als je dan daarnaar kijkt en zeg je... ja, Willem van Oranje... Aan de ene kant, door zijn verzet, is er een uh, onafhankelijke republiek ontstaan ooit... toen de burgers zeiden, hier hebben we geen zin in tegen dit koninklijk gezag. De andere kant is hij ook de stamvader van het Huis van Oranje. Dus als je zoekt naar een synthese en je zit ook nog een beetje te kijken... naar de buurt waarin nu op dit moment gefeest wordt... dan is 30 april overstappen naar 24 april en je hebt zowel een feest wat teruggrijpt naar die republiek waar we trots op kunnen zijn die ooit startte. Als aan de andere kant naar het Koningshuis... wat tegenwoordig uh, uitstekend harmonieert met de democratie... dan zeg ik, nou, dan is dat een, een goed moment. Ja. Dus, ja. Of, of die, of die Mathijs, padden... oh, sorry. Gewoon even één seconde. We, we hebben het nu bij de kop, we hebben het de luisteraars al eens eerder gevraagd. Ik wil gewoon hier aan de microfoon vragen... luisteraars, uh, reageer per mail op deze stelling van Kooshuizen. Uh, we zijn heel benieuwd. En het liefst, nu. dan weten we gelijk hoe de, de vorige voorstaat. Uh, Jos zegt wat ik had willen zeggen. Oh, sorry. Maar ja, ja. ja. we zijn ja. zo op elkaar ingesteld. Ja. Uh, een vervolgvraag, Kooshuizen. Waarom is dan die geboortedag van Willem de Zwijger... beter dan de dag van het plakkaat van Verlatingen? Heeft dat te maken met, met de mystiek van Oranje? Is dat het verschil tussen het evangelie en een belastingaanslag? Nou, nee. Ik denk dat een persoon uh, in een breed publiek... altijd meer aanspreekt dan een plakkaat, dat is één ding, hoe waardevol dat plakkaat ook is. Aan de andere kant, als je dus, ik heb gezocht naar een synthese... dan zeg ik, ja, als je kijkt naar een, een synthese... dan heb je niet alleen plakkaat, dan heb je ook het Huis van Oranje. Nou, het Huis van Oranje, dat heb je in Willem van Oranje dus ook terugkomen want hij is, daar, hij is daar de stamvader van. Maar natuurlijk wel de man die ook met het verzet begonnen is... Uh, tegen Spanje, ik denk uh, 31 december... Uh, 1564, als hij zijn reden houdt in de Raad van State... over gewetensvrijheid, zodanig dat Figrius de andere dag een broer te had... omdat hij als vertegenwoordiger van de koning dit echt niet had kunnen aanhoren. Dan zeg ik, nou, Willem van Oranje is een van de figuren... die toch heel vroeg in de Europese geschiedenis zich tegen het absolutisme verzetten. Er, er is toch iets... De traditie van de afgelopen vorsten die we gehad hebben... is dat zij, goed, Beatrix heeft dan niet haar eigen verjaardag gekozen... want dat was lastig voor de straatverkopen in, in 31 januari, geloof ik. Dus die behield het van haar moeder. Maar voor de rest verwijzen die vorsten naar hun eigen verjaardag. En dat is eigenlijk vrij succesvol geweest, in ieder geval voor, een, voor drie generaties. Het valt me op dat u in dit advies een beetje afstand neemt... van die persoon van Willem-Alexander... Uh, en dus van die traditie, maakt u zich zorgen over de persoon van de aanstaande vorst? Of um, moeten we iets groters hebben dan hij? Is de nood zo hoog? Nee... Nee, ik vind ook als je kijkt naar de oorsprong van Koning in de Dag... dan gaan we natuurlijk terug naar uh, de jaren 80 tot de 19e eeuw. En toen was er op een gegeven moment de gedachte... ja, het, we hadden niet echt een nationale feestdag. Het feest van de koning speelde ook niet zo mee. En toen was de gedachte, waar, wanneer kunnen we nu echt een goed feest organiseren in Nederland... waarbij de Nederlanders hun... Uh, Samenhorigheid kunnen vieren en toen is eigenlijk uh, prin de prinses de verjaardag. Wilhelmina was toen vijf jaar, is de prinsesjesdag geworden. Ja. En dat is na een, uh, een paar jaar toen de, toen de koning overleden was, is dat de koninginnendag geworden. En dat was typisch voor Nederland. Was dat niet een, een groot feest waarbij nou de, de grootheid van de natie naar voren kwam, ook niet de majesteit van het vorstenhuis? Nee, het was een soort uh, liefde voor de oranje's, een soort samenhorigheid. Uh, georganiseerd, niet door de staat... maar door, gewoon door Oranje Verenigingen. Dat soort zaken. Dus heel bazaal. Ja. Een nationaal Het is en toch dat geweldig? Je ja, ja, dat je toch niet af willen schaffen? Precies. Nee, en dat moet je gewoon ook houden. En daarom zeg ik, zoek een combinatie... waar je aan de ene kant gewoon het koninginnenfeest... kan houden zoals je het hebt... Alleen wij, wij dan geen koning meer, maar een koning. Dus dat is natuurlijk wel de realiteit. En combineer dat meer met het teruggrijpen naar het verleden... waarbij je ook aandacht besteedt aan het plakkaat van Verlatingen... aan de Unie van Utrecht en de apologie. Want zijn waardevolle teksten die we eigenlijk tegenwoordig bagatelliseren. En daar moeten we wel wat meer mee doen. De, dus uh, het is wel, de, u hebt een soort horror vacuum voor de leegte van Koninginnedag. Voor het feit dat het alleen maar dat verjaardagsfeestje is... zonder dat je gebruik maakt van die mogelijkheid... om ook er een verhaal bij te kunnen vertellen. Ja, ik vind het een eenzijdigheid die jammer is... omdat die aan de basis van, van onze natie voorbij gaat. En ja, wij zijn waarheid vergeleken met de Fransen... die zo trots zijn op een revolutie. En vergeleken met de Amerikanen die even trots zijn op een revolutie waren wij wel wat vroeger wat aanzet betreft. Ja, dan maak je eigenlijk van, van Koning in de Dag een soort 5 mei. We hebben we nu 5 mei op onze wortels, dit is onze democratie... en dan zeg je, dat gaan we met Koning de Dag ook een beetje doen. Met, met Willem van Oranje Dag bedoel ik. Ja, we zitten natuurlijk wel een beetje lastig met die 5 mei... omdat ze elke keer moeten zeggen... Ja, Nederland gaat natuurlijk wel voor. Uh, hij gaat, hij heeft een voorgeschiedenis. Die gaat verder dan 5 mei. Dus de Nederlandse aanzet tot democratisch denken, vrijheid en verdraagzaamheid. dat is een verhaal wat verder gaat. En we zitten nu ook een beetje te hammersen. wel af en toe met die 5 mei. U, u stipte eigenlijk zo net al die paradox aan. Hè, van, van het ons Koningshuis nu. heeft een reputatie die teruggaat. naar de Oranjes. voordat we een Koningshuis waren. En de, het grote verdienste van die oranjes, en die nu is overgegaan op ons koningshuis... dat is dat ze een koning hebben afgezworen. Dus er zit een soort paradox in onze manier waarop wij naar... Uh, onze gehechtheid aan die oranjes, zou je kunnen zeggen. Ja, het is altijd een wat hybride, twee gebeuren geweest natuurlijk. Als je dat teruggaat, uh, waren republiek... Met een, uh, toch een vorstenhuis wat een bepaalde rol speelde in die republiek. Maar uh, de... ze waren niet onze vorsten, natuurlijk. Nee, daarom zeg ik het. Ja. Was, het was wel een vorstenhuis. Ze speelden een functie. Uh, ze uh, vervulden een functie. Maar ze waren niet uh, echt koningen. Het was een republiek met een vorstenhuis wat een bepaalde. Amtelijke rol speelde. En nu zijn we monarchie, maar dat woord monarchie is natuurlijk, als je het op zijn letter, in zijn letterlijke zin bekijkt, natuurlijk alleen heerser. nee. Het is een, een koningshuis en de democratie, het is wat ik dan ook noem, maar noem het dan ook zo, het is een gekroonde uh, republiek. Nederland is eigenlijk, als het erop aankomt, als het gaat om de uh, verkozen functies en dat soort zaken, waar de politieke macht ligt, dan ligt de macht, die ligt bij de uh, verkozen functionaris en ze hoort het ook. En de koning is hooguit adviseur en representeert de, de, de continuïteit en de eenheid. Ja, nou, uh, um, eigenlijk, eigenlijk het, een van de eerste dingen waar ik nou zou denken... is het feit dat wij nu onze democratie hebben zoals wij die nu hebben... dat dat niet echt aan de Oranjes te danken is. Dat wij in de 19e eeuw die democratie heel, her, heel hard op de oranjes hebben moeten bevechten. Als dat aan hen had gelegen, was die republikeinse traditie, had die niet de vorm gekregen die wij nu hebben. Er zijn twee dingen. Aan de ene kant moet je kijken naar het democratisch denken in Europa... hoe dat, dat op zich gegaan is. Dat is heel interessant om daar te kijken naar Willem, stadhouder Willem III... en zijn rol tegenover het absolutisme. Dat hij niet alleen in Nederland een rol speelde... gewoon als stadhouder, maar in Engeland natuurlijk het absolutisme tegenging... en Lodewijk XIV in Europa tegenhield. Dus wat dat dan gaat, de Oranjes hebben wel een rol in Europa gespeeld daarin. En aan de andere kant, die koninklijke macht... Is natuurlijk toch bij ons eigenlijk, ik noem dat ook in het verhaal een intermezzo geweest. Die is van 1813 tot 1848. Dat is even een intermezzo. Fruin uh, noemt juist de republiek een tussenperiode. Ik vind juist de monarchale positie een tussenperiode van, van heel ja, kort. Wacht even, voor de 19e-eeuwse historicus Fruin, voor ja. de duidelijkheid, die, die, ja. die, die, ja, die, die heeft de uitzondering. Ja, die, ja, die verdedigt het, ja. het, het koningschap ja. en die ziet ja. dan de republiek als een, een tussenperiode. Ja. En bij mij. Opvatting is dus dat de republiek eigenlijk de continuïteit is. Want naderhand hebben we een korte monarchale periode van, van, van, van enkele tientallen jaren. 48, dan is natuurlijk in wezen dat verhaal al voorbij dan hebben we een constitutioneel koningschap... en dan zie je dat in twintig jaar tijd... definitief het, de, de, de politieke macht... Uh, ze ze bij... er nog wat tegen de Oranjes. He? Ja, dat ze er nog bedoelt. wat tegen, ja, ja. maar ook dat moet je bekijken. Dat is heel aardig wat er op dit moment een boek... Uh, vorig jaar een promotieonderzoek van uh, Diederik Slijkerman, die aangeeft hoezeer Willem II eigenlijk daarin toch versneld meegegaan is en in dat laatste negen maanden van zijn leven... nog een rol gespeeld heeft om dat ook goed tot zijn recht te laten komen. Dus dat afgedwongen is daar een relatieve in... En die geeft eigenlijk ook in dat dat eigenlijk tamelijk snel gegaan is. En je kan ook zeggen, nou goed, oké. Okay, ja. je hebt natuurlijk Ik natuurlijk een tweede de man van die in één nacht van... Conservatief liberaal geworden dus, ja, ja, is. 18, hè? Dus dat, uh, maar ik hoe heb, dat uh, u ook manoeuvreerde om compromissen te bereiken... tussen de politici die elkaar onderling het lucht. ligt in de ogenlijke. Nou ja, ja. Het is, uh, ik heb een heel gesprek voorbereid natuurlijk. Maar de, de luisteraars nemen het een beetje over, wat natuurlijk ontzettend leuk is. We hebben in ieder geval op een zeer korte tijd al 1, 2, 3, 4, 5... Zes huldebetuigingen aan uw initiatief, van luisteraars. Er zijn een paar uh, dingen die ik best wel even met u wil bespreken. Uh, hein Verwer zegt: ja. Uh, Willem van Oranje is toch niet de stamvader. Ik bedoel, dit zijn de Friesen, ja. dan zouden Het is maar een heel... Dat is een, een formaliteit. Als wij allemaal ja. geloven dat zij de Oranjes zijn... dan zijn ze de Oranjes. Dan staan ze zelf eigenlijk, ja. zelf eigenlijk ja. vrij buiten. Nou, ja, maar punt, er is ja. één... Ja, ja. ja, ja, Eén nou, nou, ja, punt, men zegt el, elke keer weer... Ja, ze stammen niet direct van de Oranjes af. Dan zeg ik altijd, als je vrouwen stelt als mannen... Het is natuurlijk gaat gewoon via het vrouwelijke lijn. Maar ze stammen er vanaf. Zeven keer zelfs, is een beetje inteelt. Nee, het gaat ook een beetje om de, uh, om de titel Oranje, hè? De, want dat is nog heel gedoe geweest dat uh, de, de naamgenoot Willem Friesho, die uh, uh, ook uh, um, in een ongeluk betrokken is geweest, toen in het Hollands Diep die was uh, op een reis naar Den Haag omdat hij zijn recht op die titel oranje. En dat was helemaal niet zo... Uh, nee, uh, dat is bevolgd. En trouwens, die wordt dubbel gedragen. Hè? De uh, Hohensolaires in Duitsland... die mogen ook nog de titel van oranje dragen. Maar goed, oké. Okay, nou ja, Het gaat erom, identificeer je met verhaal. Nou, Wilhelmina was Willem van Oranje in mantelpak, zei men wel. dus. <laughs> er is één... Uh, maar ik, dat, ja, 24 april weet u wat dat voor datum is. Dat is de datum dat wereldwijd de Armeense genocide wordt herdacht. Ja, dat, dat zal kunnen, maar. Ja, er zijn meer van die dingen. Dat, dat is hoor. met elke datum. Ik bedoel. Dat, is de, ja, dat, de, de, dat hoeft elkaar niet bij te denken. Nee, nee, nee, dat denk ik ook niet. Um, u, u hebt het over de, het verhaal van Oranje. als um, vormende, vormend verhaal voor onze culturele en politieke cultuur. Kunt u dat verhaal van Oranje. als kort als voor het slapen gaan, even vertellen? Het is het verhaal van een, een volk... wat het op een gegeven ogenblik niet accepteerde... Dat, uh, dat de vorst de absolute macht invoerde. En dat toen in opstand gekomen is onder leiding van Oranje... en in een strijd tegen een uh, dominant uh, Habsburger Rijk... zich op een heldhaftige manier verzet heeft. En daar uh, gehecht raakte aan begrippen als vrijheid... Uh, ...verdraagzaamheid en uh, het bewezen een soort uh, eenheid in verscheidenheid te kunnen hebben. Ik denk dat dat ook een heel belangrijk element is. De, dat eenheidsbegrip is bij ons altijd gevarieerd ja. geweest. Zowel regionaal als kan godsdienst. En dat is ook een actueel thema voor de huidige tijd. En, en zijn de oranjes daar dan de hoeder van? Oranjes hebben verhaal... zich altijd daar zeer correct in gedragen. Ja, ze zijn er, behalve dat Willem van Oranje al die, die, die reden hield... Uh, tegen Viglius uh, in de Raad van State... heeft hij natuurlijk ook zijn, zijn de, de katholieke minderheden... in zijn uh, gebieden heeft hij beschermd. Hebben altijd goede contacten gehad. Beschermde houding aangenomen tegenover de Joden. Nee, dat... Uh, Kennedy, die zei altijd ze, uh, Kennedy, de Amerikaanse professor die hier, uh, de Nederlandse professor uit Amerika, die hier de Boelers van buiten bekeek, die zei ze hadden een fijn gevoeligheid ten opzichte van godsdienstige verschillende Oranjes. Jeetje, ja, ja, de Oranjes en de Joden, ik moet ook aan Willemina denken in de oorlog. Dit was nou ook niet zo proactief. Um... Ja, ook dat is weer het punt. Dat is natuurlijk toch uh, het is goed dat je dat bekijkt. Wilhelmina heeft, als je haar redens bekijkt, een paar keer in 1942 en in 1943 duidelijk daarin uh, het gehad over de vernietiging van uh, de Nederlanders. Uh, de Nederlandse Joden, dat is één punt. Alleen ze heeft niet dat in aparte redens gedaan. Dat heeft Churchill niet gedaan. Dat heeft Roosevelt niet gedaan en dat heeft De Gaulle niet gedaan. Geen van de oorlogsleiders heeft dus de aparte categorieën genoemd. Nee, maar daar ik, ik kan me voorstellen... Daar ook nog op. Uh, uh, Oké, okay. als je het vergelijkt met, andere, uh, of, uh, met de wereldleiders van die tijd... heeft ze misschien niet anders gehandeld... maar het is iets anders om te zeggen dat de Oranjes... zich zo uh, sterk hebben gemaakt voor de positie van de Joden. Dat is natuurlijk nou, een... door, door de eeuwen heen hebben ze daar... Uh, vanaf 1609 was het uh, Maurits die uh, al aan... Uh... -huh deelnam aan een begrafenis van een Jood. Dat was heel opvallend in die tijd. 1609 was hij in de begrafenisoptocht van, van een, een belangrijke Jood. Maar, maar het is toch ook zo dat die Oranjes... juist altijd contact met het volk zochten... omdat dat een manier was om de concurrent van de regenten... aan de andere kant een beetje... He, de, de, ja. die band is altijd ook wel met het uh, belang geweest. Ja, ja met ja. het Jood, uh, met, niet alleen met de Joden... maar ook met gewoon überhaupt met het uh, grote massa aan het volk hadden ze altijd veel contact. En dat noem ik ook het populistisch krediet... Van de oranje's. Dus dat. Uh... Nou, bent u al bij de kroonprins op de T geweest? Uh, nee, ik uh, ben niet bij de kroonprins op de T geweest. Uh, uh, niet bij de kroonprins, maar. Ik heb met mijn, het aanleven van mijn boek, het vorige boek, Beatrice de uh, Kroon op de Republiek, heb ik wel uh, na mijn bevindingen. Toen heb ik uh, het programma van de koningin een aantal dingen mogen uitpikken. En toen heb ik met haar uh, vrienden van hem mogen spreken. En uh, deskundigen en oud-premiers. Toen heb ik naderhand alle bevindingen wel de ruimte gekregen om dat met de koningin door te nemen. Hoe schat u de keer. kans dat uh, het Oranje Dag wordt? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ga uw boek noemen, um, het boek heet Nederland en het Verhaal van Oranje. Uw naam is Kooshuizen en het is uitgekomen bij Balans. Heel vriendelijk bedankt voor het gesprek vanmorgen. Ja, ja. We gaan nu bijna twintig jaar terug in de tijd. Naar de allereerste aflevering van OVT. Die aflevering ging over historisch besef. En als aanzet voor de discussie daarover had historicus Jacques Gide een essay geschreven... waarmee we die eerste OVT-uitzending openen. Laten we even luisteren naar een kort fragment daaruit. Aanslagen op asielzoekers in Duitsland brengen de jaren dertig tevoorschijn uit de archieven. Net als de plannen voor de deportatie van Zigeuners... de nationalistische stammenoorlogen in de Caucasus... het oplevende antisemitisme in grote delen van Europa... de roep om terugkeer van al die koningen in ballingschap enzovoort. Het verleden wordt daarbij gebruikt als een soort van alibi. De achterliggende, maar onuitgesproken gedachte is immers... heb ik het niet gezegd dat volk deugt niet of tuig blijft tuig... Russen zijn allemaal lui en of dronken. Moffen leren het nooit. Die zigeuners vragen ook altijd en overal om moeilijkheden. En van de geschiedenis wordt je ook al niks wijzer, want alles herhaalt zich. Maar als de krankzinnige nasleep van de omwenteling van 1989 nu één ding duidelijk maakt... is het wel dat de geschiedenis zich helemaal niet herhaalt. Er is op het ogenblik zelfs meer nieuws onder de zon... dan de grootste fantast een paar maanden voor die stroomversnelling had kunnen verzinnen. Ja, Jacques Gielen, vorige week is hij overleden. Guinness' finest hour lag in de jaren zeventig. Hij was gespecialiseerd in de geschiedenis van de ontluikende arbeidersbeweging van eind negentiende eeuw. Hij publiceerde daarover onder andere het standaardwerk de eerste internationale in Nederland 1868-1876. Sinds de jaren negentig liet deze pionier van de sociale geschiedenis steeds minder van zich horen. In de laatste jaren leidde hij een zeer teruggetrokken bestaan. We hebben nu Bert Alten aan de telefoon, collega -sociaal historicus, vriend van Guinness. Goedemorgen. Kan je kort schetsen wat de belangrijkste verdiensten van Gielen als historicus was? Ik denk dat uh, uh, Jacques Gielen uh, eigenlijk een van de eerste Nederlandse historici... En, en na de Tweede Wereldoorlog is die weer de geschiedenis van onderop probeert te vertellen... Uh, van de gewone mensen. Het, uh, hem interesseerde niet zozeer de wereld van de koningen... <coughs> Uh, en ook niet zozeer die van organisaties. Maar hij wilde uh, de handelende mensen in de geschiedenis wilde die weer laten zien. Dat maakte hem geen populist. Maar uh, dat geeft wel duidelijk aan waar zijn nou engagement lag. En uh, dat deed hij op een ongelooflijk goed verhalende manier. Uh, hij was uh, een, een historicus uh, die echt een uh, groot plezier gaf uh, om, om gelezen te worden. Het was een, uh, uh, een heel inspirerende manier van, van schrijven die hij had. Nou ja, hoe komt het dan dat bij de geschiedschrijving van de arbeidersbeweging... de gedachten altijd eerst uitgaan naar Ger Harmsen en niet naar hem? Uh, nou, ik denk dat ten eerste uh, Harmsen uh, prominenter op de voorgrond trad dan Jacques... En ten tweede is het ook zo dat Jacques een beetje een buitenbeentje was in de geschiedbeoefening. In die zin dat hij zich niet zozeer met organisaties en met communistische of socialistische partijen bezig hield. En dat was natuurlijk wel iets waar Harmsen heel erg mee bezig was. En waar de studentenbeweging in die tijd ook heel erg mee ja, bezig was. Moet je even heel kort schetsen wie Harmsen was Bert, heel kort. Harmsen was uh, uh, zeg maar uh, historicus van van de arbeidsbeweging. Hij kwam uit de communistische partij. En uh, ik geloof niet dat je kan zeggen dat hij zijn roots echt helemaal ooit verlo verlogen heeft op dat front. En dat hoeft ook niet. Maar dat maakte hem tot een andere historicus dan Jacques Gielen was. Uh, Jacques ging het echt om uh, handelende mensen. Mensen die in opstand komen. En uh, dat wilde hij dan ook helemaal weten. Uh, zeg maar... Dat is een van de sterke punten in zijn publicaties ook. Er zit een engagement in... Uh, oh. wat uh, niet alleen leidde tot een ongelooflijk gedegen uh, uh, onderzoek... maar ook tot een heel uh, geëngageerde manier van schrijven. Het was ook niet een man die heel erg werkte aan zijn eigen PR. Hij was voor journalisten vaak uh, niet te bereiken. Waar komt dat vandaan? Nou, uh, als je geen telefoon hebt, dan ben je moeilijk te bereiken, ja. denk ik. Maar uh, het, het heeft... Uh, dat denk ik ook van toen met, uh, met zijn verhouding tot de academische wereld misschien ook wel een beetje, hoor. Hij hoefde niet zo enorm nodig uh, enorm carrière te maken of akelige beroemd te zijn. Hij vond het wel leuk dat mensen hem kenden en zo. En, uh, dat, dat, vond, dat vond hij allemaal heel plezier. Maar het was niet zo dat hij dat eigenlijk om zijn eigen uh, carrière deed. En, en Wat dat betreft tikte hij nogal behoorlijk anders dan tegenwoordig nodig is op universiteiten. Hij trok zich uiteindelijk helemaal terug uit de historische wereld. Waarom eigenlijk? Uh, ja, uh, Jacques heeft altijd iets rebels gehad. Uh, uh, toen hij uh, in uh, begin jaren zeventig een vaste aanstelling, uh, of halverwege de jaren zeventig, een vaste aanstelling uh, voorgeschoteld kreeg op het documentatiecentrum niet geschiedenis, heeft hij onmiddellijk ontslag genomen. Want dat wilde hij niet. Dan was hij verslaafd uh, uh, van, van, van de universiteit en dan had hij helemaal geen zin. Is meteen naar Zuid-Amerika gegaan. Ook met de gedachte van iemand met mijn capaciteiten komt, als hij terugkomt, direct wat weer aan de slag. Maar ja, toen begon dus uh, de grote golf van bezuinigingen op het hoger onderwijs... waar we nog steeds niet uh, uh, van verlost zijn. En uh, toen was het dus opeens heel moeilijk om een, om een baantje te krijgen. Toen kwam hij op de ISG te werken, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En daar heeft hij dus uh, Spaanse archieven geïnventariseerd... En, uh, ja dat is natuurlijk niet iets waar je een, een klus waar je nou enorm mee aan de weg timmert of zo. Het was ook niet de bedoeling in eerste instantie dat dat heel erg bekend werd dat hij daarmee bezig was. Dus. Uh, ja, het is een, een, een combinatie van factoren. Maar ergens, uh, dat, dat rebelse, dat zit erin. Ik, uh, ik heb het meegemaakt dat hij in, uh, eind 82... Uh, nou, heeft hij echt een punt achter zijn academische activiteiten gezet. En daar was hij ook volkomen tevreden mee. Hij vond het een, vond het een heel goed idee. En hij zou uh, in vervolg van de pen gaan leven. Het is dus niet zo dat hij vond dat hij carrière-wise... Zeg maar, wat zijn carrière betreft uh, vond dat hij um, eigenlijk slachtoffer was van zijn eigen principes. Nee, nee, helemaal niet. Hij, nee. Had er, hij had er volledig vrede mee. En, uh, maar ja, hij had zich dus een beetje verrekend... want hij dacht van, nou, ik kan goed schrijven. En dan lukt het wel. En toen is hij dus aan een, pro, uh, aan een project begonnen... Uh, een grotere historische roman te schrijven... te beginnen bij zijn grootvader en dan terug in de geschiedenis. Maar dan ook terug schrijvend in de geschiedenis. Ja, en daar zijn wij historici natuurlijk niet voor opgeleid. Wij schrijven met de tijd mee en nooit tegen de tijd in. En dat is ook ons moeilijk om dat te doen. Dus uh, altijd tegen de stroom in. Ja. Dus even... <laughs> Ja nou ja en nee, dat kun je niet zeggen. Hij ging niet te altijd tegen stroom in. Als je hem zijn gang liet gaan, dan kwam er gewoon iets heel goeds uit. En het was ook niet zo dat hij zeg maar, verbrokkeld werkte in de jaren zeventig. Er zat een heel groot masterplan van een groot proefschrift achter. Wat langzaam maar zeker dat proefschrift is achter de horizon verdwenen. Maar de studies die hij in de jaren zeventig schrijft, die hebben allemaal een, een, een samenhang... ...die met het grote plan van zelfstandige arbeidersactiviteiten en een arbeidersbeweging van 1888... 40 tot 1885, dat zou zijn proefschrift worden. En daar vallen deze studies allemaal in. En als je die bij elkaar zet, dan zie je pas hoe ongelooflijk breed... en, en goed opgezet zijn, zijn gedachten op dat punt waren. Oké, okay, Bert Altena, heel vriendelijk bedankt voor deze toelichting vanmorgen. morgen. Verhaal okay, van Jacques gedaan. Gielen. Dag. De serie Oproer der Onderdanen, waar hij aan mee heeft gewerkt voor ons... en Gieders' bijdrage aan onze eerste aflevering... staan trouwens op onze website geschiedenis24.nl-ovt. Mocht u trouwens uh, ovt.vpro.nl nog een opvatting hebben... over uh, de Nationale Feestdag, uh, deel die vooral met ons. Wij zijn komend uur nog terug. Tot zo. Zo meteen, kwart over twaalf, opent Govert van Brakel de deuren van de Pesttribune. Zullen we de aankondiging eerst eens even beluisteren? De gast is onder andere presentatrice Anita Witsier. misschien bent u een tikje verrast om mij hier aan te treffen. In haar nieuwe show Draagmoeder gezocht gaat ze op zoek naar...